Dat moet beter. En het simpele advies is dan ook, als je het niet snapt, doe het niet. Vorig jaar zijn tien fondsen doorgelicht. DNB zegt dat bij sommige fondsen het beleid is verbeterd... maar dat de sector als geheel tekortschiet. Ook in 2009 constateerde de toezichthouder dat pensioenpesturen... zich lieten verleiden door hoge rendementen... maar onvoldoende oog hadden voor de risico's.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 Minister Kamp gelooft niet dat aardbeienkwekers geen mensen uit Nederland of de EU kunnen vinden om het fruit te plukken. Hij weigert daarom de mogelijkheden te verruimen voor tuinders om plukkers uit Bulgarije of Roemenië te halen. Hij zei dat in de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de regels voor werkvergunningen te streng worden toegepast. De afgelopen jaren kregen de tuinders vrij gemakkelijk vergunningen voor personeel van buiten de EU, maar nu zijn de regels aangescherpt. De tuinders zeggen dat ze daardoor hun oogst niet kunnen binnenhalen. Maar volgens Kamp zijn er uitzendbureaus die binnen een week duizend mensen uit Polen kunnen leveren. Alleen als de tuinders kunnen aantonen dat ze alles hebben gedaan om personeel binnen de EU te vinden, krijgen ze een vergunning voor Roemenen of Bulgaren, zegt Kamp. Ze moeten zelf in hun personeelsbehoeften voorzien. Ze moeten zelf zorgen dat ze goede arbeidsomstandigheden en goede honorering hebben. Alleen diegenen die naar buiten willen omdat ze zeggen dat het in Nederland en in Europa niet te krijgen is, ja, die zullen dat hard moeten maken. En dat, dat vraag ik ook van ze. En als ze dat hard kunnen maken, krijgen ze een vergunning. En kunnen ze niet hard maken, krijgen ze geen vergunning.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 ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 naar Den Haag staat er bij Soeterwouden-Rijndijk 3 kilometer. En op de A4 naar Amsterdam tussen Schiphol en het knooppunt De Nieuwe Meer 6. Dat komt door een ongeluk op de A10 West in de richting van Den Haag. Daar staat voor het knooppunt De Nieuwe Meer 5 kilometer. Maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Bij Rotterdam op de A20 naar Gouda tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Terbrechtseplein 2 kilometer. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Daar staat tussen Soesterberg en Leuze-Zuid 3 kilometer.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 Dit is de dag. Elsbet Grutke. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag... met in dit half uur aandacht voor de handel in kerkelijke antiquiteiten. Zoals Jezusbeelden en doopfonten. Morgen verschijnt er een richtlijn die ervoor moet zorgen... dat echt religieus erfgoed niet wordt vernietigd... of in de commerciële handen valt als een kerk wordt verkocht of afgebroken. U hoort er zo alles over. En straks een debat tussen Jacques Rosendaal van de SGP-Jongerorganisatie en Francisco van Jolen. Jacques Rosendaal scheelt een appeltje met Francisco van Jolen... over het vergelijken van Geert Wilders met Hitler. Dat straks, maar eerst naar antieke mariabeelden en kerkelijk serviesgoed. Ja, want die zijn geliefd in de antiekhandel, Maar de kerken in ons land willen kosten wat het kost voorkomen dat hun inventaris in de commerciële handen valt als er een kerk wordt gesloten of verkocht. Ze vinden het ongepast dat als heilige kunst in een café zou terechtkomen of een andere niet religieuze bestemming zou krijgen. Wat gebeurt er met de kerkelijke inventaris die vaak een kunstzinnige waarde heeft? Museum Katerijnen Convent komt morgen met een richtlijn voor religieus erfgoed. Gaat dat werken? Verslaggever Maarten Hag dook in de wereld van de relikunst. Wie binnenkomt bij het partycentrum Het Hoefslag in Barneveld... die wordt meteen geconfronteerd met uh, een beeld in de hoek. Eigenaar Herman Blokland. Wat is dat voor een beeld? Dit is een heilige. Uh, volgens mij de heilige Antonius. Een rozenkrans, geloof ik, om zijn uh, arm hangen. Ja, en de rechterarm arm hoort eigenlijk een kruis in te zitten. Maar die zat er niet bij. Uh, Enig idee uit wat voor kerk die komt? Uh, uit een katholieke kerk. Maar waar? Dat zou ik weer zo niet weten. Oh. <lacht> een van de... Kv-ruimtes in toeslag is ook uh, ingericht met materiaal uit een uh, kerk. Uh, dit, is een, uh, dit is een biechthuisje. De panelen waren twee keer zo groot. Die heb ik door meer gezaagd en uh, daar de bar van gemaakt. En daar in de wand het venstertje waardoor uh, men de biechtvader uh, kan aanspreken. Ja, daarachter zat uh, dan de, de pastoor en, uh, en dan kon je daardoor praten. En, uh, en er zit ook nog een iets groter geloofje dat je je geld doorheen... Uh, volgens mij moest je je geld doorheen uh, schuiven. Kerkelijke voorwerpen in een café. Dat is iets wat de kerk liever niet ziet. Maar nog elk jaar sluiten vele kerken hun deuren. En steeds weer dringt de vraag zich op... wat doen we met al die spullen die ooit een rol speelden in het leven van vele gelovigen? De Goede Herdenkerk bijvoorbeeld in Rotterdam-Lombardije sloot onlangs de deuren. En Willem Vroger handelt er als waarnemend pastoor de zaken af. Hier, hier heb je al een voorraadje met uh, kandelaars en denk ik een paar in inzien... Een paar religieuze ja, die, die, die, die gaan naar de Eendrachtskapel in de stad. Een aantal van de kandelaars zijn ook al heel Dus deze die oh ja. staat al drie eenheid op. Nou, hier zie je een kerk van zilver. Wat zal dat zijn uit de jaren. Ik denk de jaren 60. 60 hè? Ja, de tijd van de kerk is gebouwd. En, uh, en dit is een beetje gammel. Uh, Sibori. Dat is een uh, op een kerk lijkend voorwerp waar een deksel op zit en waar de geconsacreerde hosties in werden bewaard. Want wat is de gewoonte? Hoe, hoe werkt het nu als kerk? Wat gebeurt er met spullen die uw buurgemeente niet willen hebben? De buurparochies. Die, die, die gaan allemaal naar het depot van het Beersdom. En dat depot, dat wordt voller en voller. Wat. Dat wordt voller en voller. En uh, nou, daar, daar komt een probleem, heb ik begrepen. Dat ze zoveel spullen krijgen, dat het uh, ja, ook geen herbestemming kan krijgen. Er sluiten veel kerken, er gaan uh, veel priesters uh, uh, laten een kelk na hun dood. En ja, wat moet je er allemaal mee? Met dat probleem is Mark de Beijer aan de slag gegaan van Museum Katerijnen Convent. Jullie komen morgen vrijdag met een handreiking voor de kerken. Wij hebben de handreiking Roerend religieus Erfgoed ontwikkeld. Dat is ten eerste een waarderingskader om de culturele waarde van voorwerpen te bepalen. En ten tweede een stappenplan voor herbestemming en afstoting van religieuze voorwerpen om te zorgen dat al deze spullen die we ook vandaag hier in deze kerk weer zien... een goede herbestemming krijgen. En als we nou eens bijvoorbeeld die kelk erbij pakken? Ja, dit, is, dit is wel een hele mooie, een hele eenvoudige, maar wel uh, heel typerende uh, jaren 60 kelk. Uh, bovendien een hele goede staat. Wellicht dat de priester ook bekend is... En ja, dan kun je je ook voorstellen dat er nog een andere bestemming... bijvoorbeeld een lokaal museum zou kunnen krijgen. Weet uh, je, als het leger ging, dat ze allemaal zo'n keller kregen? Heeft Leo van Pasen hem... Uh... Die heeft ooit in het leger gewerkt. Die is ja. hier pastoor geweest. Het zou kunnen zijn dat hij via hem hier binnen is mee pasten, Meestal kreeg je bij je wijding van je familie een kelk cadeau. Daar werd voor gespaard en uh, dat was vaak een enorme uitgave natuurlijk. Dat is een ding, kost duizend euro of duizend gulden vroeger. Ja. Kunt u niet gewoon bijvoorbeeld teruggeven aan de familie van... Uh... De pastoor. Of de uh, priester. Uh, wat moet die familie daarmee? Nou, dat staat er ooit toch op de schoorsteenmantel. De schoorsteenmantel, ja, ja. Ik heb wel eens gehoord over zo'n kelk die ergens op een schoorsteen stond... en die als asbak werd gebruikt. Ja, dat kan niet. <lacht> Daarvoor heeft het voorwerp het een tussencentrale rol gespeeld in de liturgie. Wat voor dit soort kelken nog wel een oplossing is... is een herbestemming naar het buitenland. Bijvoorbeeld in Oost-Europa. En dat betekent dus dat hij uh, ook zijn oorspronkelijke functie houdt. Dat wordt natuurlijk heel vaak vanuit de kerk ook wel gewaardeerd. En wat nu als we er in Oost-Europa ook niet meer op zitten te wachten? Ja, dan zou je nog kunnen denken dat je het gewoon materiaal omsmelt. En dat mooie lepels van maakt, ik noem maar wat. We hebben daarom in de Handreiking Roerend religieus Erfgoed... ook een paragraaf opgenomen over vernietiging. Uh, dat het op zorgvuldige wijze zal gebeuren. Maar zeker voor het liturgische vaatwerk, zoals kelken als deze... Uh, maar ook bijvoorbeeld liturgische kleding... Uh, zullen we daar niet aan ontkomen om voorwerpen te vernietigen op termijn. De handreiking helpt kerken en kerkgangers dus... om over emotionele zaken nuchtere beslissingen te nemen. Een van de opties die de handreiking biedt is verkopen aan particulieren. Maar daar is met name de katholieke kerk zeer huiverig voor. Dat merkt ook liefhebber en verzamelaar Jan Peters... die met zijn bedrijf Fluminalis al 40 jaar over de hele wereld... in kerkelijke goederen handelt. De expositieruimte van Fluminalis in Horsche. is een wilderigheid aan beelden... en allerlei zilveren en gouden voorwerpen, kandelaren. Dit is een rij aan altaren... Ook een grote glazen vitrine met... Uh... Dit uh, is een vitrine vol met monstransen in allerlei soorten en maten en stijlen. We hebben zo'n 60 stuks op voorraad. En dit is onderdeel van het vaatwerk, hè, wat bij de eucharistieviering viering hoort. Mensen konden dan uh, Jezus als hostie in die monstrans aanwezig aanbidden. En uh, wij vinden dat, er mag wel naar gekeken worden, dat was vroeger ook, maar aankomen beslist niet. Ook de avondmaalskelkers staan hier allemaal in glazen vitrines. Die kunnen mensen kopen? Uh, niet mensen. Dit soort uh, attributen zijn eigenlijk uh, alleen bestemd voor uh, kerkelijke doeleinden. Onze klandisie bestaat voor 80% uit kerkelijke instellingen... kerken, uh, gebedsgroepen enzovoorts. Intercontinentaal, dus overzee zelfs. Dan hebben we het over de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan zelfs. Hoeveel van deze spullen komt nu uit Nederland? Uh, deze 3000 vierkante meter staan voor 90% goederen uit België en Frankrijk. Een beetje Engeland en een beetje net over de Pyreneeën. Maar Nederland speelt er niet tussen? Nee, uh, het kerkelijk vaatwerk en de betere beeldhoudkunst. die zet men liever in depot of die verkwanselt men. Of die... Onlangs hebben we dus nog meegemaakt dat een van die depots. heimelijk op last van het bisdom werd ontruimd. Er werd een container tegen de kerk aangeschoven. En s'avonds zijn we daar naartoe gegaan. en hebben we dus met eigen ogen gezien hoe uh, uh, zandstenen panelen. en zandstenen beelden van Kuipers echt letterlijk een kopje kleiner gemaakt werden. Dat werd dus eh, op een eh, manier waarvan ik de tranen nog steeds in de ogen krijg... werd het heimelijk eh, opgeruimd, laten we maar zeggen. Dat is dan nog een heel net woord. Liever verkwanselen, verbranden en heimelijk laten verdwijnen... dan naar Fluminales doorsluizen. Waar, waar komt dat vandaan dan, die angst? Eh, de angst is ontstaan in de 70e jaren eigenlijk al... Toen eh, massaal het kerkelijke erfgoed vrijkwam. Men niet wist wat men er mee aan moest. Troostwijk ging het veilen. In Amsterdam werden eh, achter elkaar een aantal prachtige neogotische kerken geveild. En eh, het spul moest ergens naartoe. Dus er waren veel inrichters van bijvoorbeeld Horeca. Toen wilde men nog wel eens een café inrichten met gotische lambrisering en een biegstoel verbouwen. Uh, die tijd is voorbij. In de horeca is er absoluut geen interesse meer voor dit soort goederen. En daarnaast hanteren wij de principes dat een heilig hartbeeld op de tocht dat kan helemaal niet. Een, een, iets van kerkelijk vaatwerk binnen deze wereld... dat is totaal uitgesloten, niet te koop. Kerkelijke kleding hoort niet in een carnavalsoptocht. Dus wij gaan daar principieel ook uh, goed mee om, denk ik. Beter dan doorgeven naar een zogenaamde Caritas-instelling in het oosten van Europa. Ten eerste zitten daar de kerken, ik spreek uit ervaring... die zitten echt boordevol. En wat men daar naar de zogenaamde Caritas doet... komt meer nog als hier in de handel terecht. En vooral heel veel gaat naar Kiev in de Oekraïne... waar het dus echt verkwanseld wordt op de markt te koop komt te staan. En daar is het wel nieuw, daar komt het juist wel in discotheken. Dat zijn spullen die dus de Nederlandse kerk niet aan u wil verkopen... Uh, maar die geeft dat weg. Ja, dat gaat via de Caritas rechtstreeks de handel in. Dat heeft u gezien met eigen ogen? Dat heb ik... Uh, ik ben in Warschau op de markt geweest. Ik ben in Kiev op de markt geweest. En ik heb inderdaad met eigen ogen gezien. Uw bedrijfsnaam komt volgens mij niet voor in de handreiking. Dus als mensen kijken van wat zijn de opties, wat kunnen we met onze spullen... staat er niet tussen... Fluminalis is wel een goed idee. Het is eigenlijk een schande dat het woord Fluminalis... door de bisdommen niet uitgesproken wordt omdat in, bijvoorbeeld in Frankrijk en bij een heleboel eh, orders van geestelijke in België... onze naam bovenaan prijkt voor het geval er iets weggedaan moet worden. Wij ontruimen discreet. We geven een schriftelijke herbestemmingsgarantie wanneer daarna gevraagd wordt. We geven geld op de koop toe. Dus wat wil men nou nog meer? Meegeluisterd heeft Pieter Koonen, woordvoerder van de katholieke kerk in Nederland. Goedemiddag meneer Koonen. Goedemiddag. Ja, die laatste vraag maakt meteen voor u. Waarom verkoopt u de kerk in Boedel niet als er een kerk gaat? Wat, wat is het probleem? Verskoop is eigenlijk de aller, allerlaatste uh, optie. Het uh, uitgangspunt uh, in de omgang met uh, dit religieuze erfgoed... is dat we zoveel mogelijk proberen te handelen... in lijn met de intentie van zowel de schenker als de maker. Mm -hmm. Veel van de voorwerpen waar we het over hebben... zijn vaak geschonken door gelovigen... Uh, en gemaakt door religieus geïnspireerde kunstenaars. En de kerk heeft als beheerder van deze zaken. natuurlijk een grote verantwoordelijkheid om te zorgen dat de zaken. op een juiste en correcte manier worden herbestemd. Ja, maar dat betekent nu dat dingen heel vaak in een depot verdwijnen. en daar heel lang blijven of weggegeven worden aan kerken in Oost-Europa. Uh, ja, dan wordt er dus ook heel veel niet meer gebruikt. Ja, of zelfs om vernietigd. Om te beginnen, de depots uh, uh, uh, uh, zijn weliswaar goed gevuld. Maar de vraag. Uh, naar herbestemming van dit soort voorwerpen is nog altijd groter dan het aanbod. Dus het probleem van uitpuilende depots, uh, dat herken ik niet zo. Nee. En hoe zit het dan met het vernietigen? Het uh, vernietigen is, uh, uh, dat gebeurt buitengewoon zel zelden. Uh, we proberen daar zo uh, zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. En alleen wanneer uh, restauratiekosten uh, hoger zijn... Uh, of eigenlijk onbetaalbaar zijn in verhouding tot de waarde van een object... Uh, pas dan wordt voorzichtig gedacht aan vernietiging. Ja. Nu komt er die handreiking religieus erfgoed. Heeft u daar iets aan als kerk? Jazeker, omdat het uh, op de eerste plaats helpt om het bewustzijn van de waarde uh, uh, bij mensen uh, levend te houden. Vaak is het zo met dingen waar je iedere dag mee omgaat. In je gewoon te vinden. En, uh, ja, het is, de handreiking helpt om het gewone weer op waarde te schatten. Ja. En dat is ook zorgvuldig mee te handelen. Was er was nog een suggestie van een luisteraar die zei: Kan de katholieke kerk bij het sluiten van een gebouw de spullen niet bij opbod verkopen aan de parochianen? Ik ken een aantal voorbeelden waar dat wel eens gebeurd is. En dan gaat het met name uh, dan gaat het niet over de gewijde vaten, dus kelken en monstransen en cyborgen, maar over de knielbankjes. Uh, dus de kleinere objecten van een, uh, een lage en geringe kunsthistorische waarde, daar gebeurt dat wel eens mee. Goed. Hartelijk dank, Pieter Koonen, woordvoerder van de Katholieke Kerk in Nederland. I'm Lange carousel. Wie schildert er vandaag ons appeltje? En dat is Jacques Roosendaal van de SGP, jongerenorganisatie. En degene met wie jij een appeltje wilt schillen, die zit hier ook. Dus die noem ik ook maar even. Francisco van Jolen van de website Joop. Ja, wat is uh, jouw punt, Jacques? Ja, dat is eigenlijk een discussie die ietsje langer speelt. En het uh, komt eigenlijk samen in uh, het laatste bijdrage op Joop.nl van Francisco... over uh, de vergelijking met Hitler. Moet dat nu kunnen? En ja, wat is de nut en noodzaak daarvan? En daar is juist mijn punt op gericht. Wat is de nut en noodzaak om dat erbij te halen? Ja, maar leg, je moet even uitleggen. Vergelijking met Hitler. Wie werd er met Hitler ja. vergeleken? Wat is er gebeurd? Joop.nl uh, heeft het podium geboden voor een artikel waarin... Uh, Gert Wilders vergeleken werd met uh, Hitler. En dat werd gedaan aan de hand van een uh, ongeveer 30 puntenlijst. Ja, ik moest zelf een beetje ook denken... aan een soort uh, ingrediëntenlijstje voor een uh, appeltaart. En dan aan de hand daarvan zou je kunnen bepalen... of iemand wel of niet lijkt op Hitler. En het kwalijke is natuurlijk, en dat is het punt... dat als je Hitler erbij haalt... dat je altijd de sfeer oproept van racistische genocide. Dus omwille van een ras een volkerenmoord ja. laten plaatsvinden. En daar moet je weg van blijven als het niet nodig is. Nou, als het al plaats moet vinden, dan zou ik zeggen... laat het over aan saaie academici die daar een debat over voeren... als het gaat over historische ontwikkelingen bijvoorbeeld. Oké, okay, Frans Rico van Jolie, jij bent verantwoordelijk voor jo.nl. Uh -huh. Waarom heb jij toegestaan dat er zo'n artikel verscheen? Nou, het was een vergelijking tussen vier politici: hè? Gandhi, Wim Kok, Wilders en, uh, en Hitler. En dat ging erover omdat... Uh, uh, dit is geplaatst omdat het was een reactie op het verbieden van de lezing... door Thomas van der Dunk over... die had een lezing had gehouden over de verbanden tussen de NSB en de PV, Of die nou wel te leggen zijn ja of nee. Nou, daar, daar mocht niet over gesproken nee, worden in noord Die zou hij houden in Noord-Holland, noord noord ja. verboden. En Michael Blok, die zei van ja, nou ja, we luisteren zo raar is die vergelijking niet. Laten we eens kijken wie er nou het meest op elkaar lijken. En toen heeft hij die vier politici met een aantal kenmerken... daar kan je natuurlijk altijd over discussiëren, naast elkaar gezet... van nou, wie, wie lijken er dan het meest op elkaar? En uh, nou, ik kan even verzekeren, Wim Kok en uh, Gandhi leken minder op elkaar dan uh, wilde was een Hitler in zijn tabelletje. En nou ja, dat is in Nederland het debat, en dat is eigenlijk over de hele werelddebat. Je hebt er zelfs op internet een wet van, de zogenaamde wet van Godwin, dat op, naarmate een discussie langer duurt, sleept er altijd wel iemand de naties bij. En dat gebeurt voortdurend. Dus ja, waarom moet je dan zeggen dat mag jij niet, daar mag jij het niet over hebben? Het is een angst die bij veel mensen leeft. Het is een beeld wat bij veel mensen leeft. Ik ben het er niet mee eens. En ik denk dat de beste manier om er vanaf te komen, is door duidelijk te maken dat het geen goede vergelijking is. Nou, dat doe je door hem te maken en het daarover te hebben. Ja, Jack. Ja, nou, er zit nog een ander punt bij. Dat lijkt ook dat er, jo.nl uh, een beetje een uh, ja, vorm van stelselmatigheid We hebben eerder een cartoon gehad, waarin er ook weer ruimte werd geboden voor het debat. En het, het, het speelt natuurlijk in een brede kader, hè, dat je, zeg maar, alles moet kunnen zeggen, die vrijheid van meningsuiting, omdat dan misschien vanzelf de, de juiste mening komt bovendrijven. Maar juist als je dat gaat trekken in die sfeer van racistische genocide, dus die volkerenmoord, trekken dit het juist in die sfeer van angst. En u kunt de afweging maken als overredacteur eindredacteur, om te zeggen van, ja, dat ga ik niet plaatsen, want iemand trekken we het debat in een verkeerd daglicht... en hierbij dien ik helemaal niet de discussie. Ja, weet je wat ik nou niet begrijp? Ik bedoel, ik snap dat standpunt wel, dat hoor ik wel meer. Ik vind dat het belangrijker is om wel over dingen te praten... dan ze weg te drukken en te zeggen, dat mag jij niet zeggen. Maar... Je bent van de uh, SGP-jongeren. Nou, als er nou één partij is die daar het patent op heeft... ik heb het nog eens even nagekeken op de website 2009... maakt er weer iemand een vergelijking tussen het abortusbeleid in Nederland... en natiepraktijken. Het wordt er voortdurend bij gesleept. Dus wat is nou het probleem? Waarom mag de SGP dat, dat, die vergelijking wel maken... maar als iemand dat op Joop doet, dan is het een probleem? Nee. Nou, in de eerste plaats, ik keur het af als die vergelijkingen worden gemaakt. Dus laat ik dat helder in zijn. Een lange en... traditie in de SGP. In nee, de SGP. Dat is onzin. Maar daar neem u heeft nog nog nooit uit mijn mond. Ja? ja, daar neem ik afstand van en nu heeft ook nog nooit. Uit mijn mond gehoord. Kijk, waar het om gaat is dat je elke keer weer, want dat, dat, dat vind ik ook het punt... het podium gaat bieden aan die mening... en dat je daardoor juist die angst aanmoedigt... en juist een sfeer creëert... alsof we uh, uh, het debat niet meer met elkaar aan moeten gaan. En dat we, ja nou, ook een beetje, dat zie je in de reactie van Geert Wilders... dat er zo'n sterke afstand wordt gecreëerd... dat je helemaal het debat niet meer voert. Het is juist het probleem dat het, het debat doodslaat. Ja, maar Wilders is niet de man van het debat, hè? Wilders is de man van het debat uit de weg gaan. En als we het daarover hebben, laten we wel even bij zijn... en daar hoor ik minder verontwaardiging over dan over deze kwestie... Als je kijkt naar het partijprogramma van de PVV. Wat staat daarin? Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers van het nationaal tussen haakjes socialisme. Daar staat dus op 4 mei herdenken wij de slachtoffers van het socialisme. Dat is dus een partij die dode herdenking gebruikt om partijpolitiek te bedrijven. Lager kan je niet zakken. Ja. Maakt ja. iemand zich daar druk om? Nee. Komt hij daarmee weg? Ja. Sterker nog, als hij aanstoot... Aan het, hij neemt aan een vergelijking... die hij zelf voortdurend maakt. De Koran is mijn kamp. Ja, He, ja, goed. Dan, is, dan zijn de, de rapen gaar. Want dat mag niet. Want over Wilders mag dat niet gezegd worden. Maar hij zelf ja. gaat erin Sterker nog, jouw, zeg jouw partij... Steunt een coalitie waar hij deel van uitmaakt? Onzin als u mij de papieren kunt tonen van de, de, de afspraken die er zijn gemaakt tussen de SGP en de coalitie. dan bent u de eerste, want die zijn er niet. Dus dat is sowieso niet in vragen. Nee, maar waar het om gaat is. Of het, want dat vond ik ook kenmerkend in wat u teruggeeft. dat een discussie naarmate die verloopt. altijd de naties erbij worden gehaald. dat is iets heel anders dan dat je ervoor kiest als uh, website. die geleerd is aan het publieke omroep. dat vind ik ook belangrijk te ervaren om te noemen. Uh, dat je ervoor kiest om gelijk vanaf het begin van het uh, artikel. de vergelijking met HIP mogelijk te maken. Dat artikel is daar niet zomaar geplaatst. Dat artikel is daar geplaatst. Omdat er voor het eerst in de geschiedenis... een lezing werd verboden. Die werd gehouden uit naam van de verzetsstrijder. Ja? Een zeer uitgesproken mm. verzetsstrijder. Die voortdurend stof deed ja, gaat, opwaaien gaat, met de uitspraak. Dat die lezing werd gehouden, daar heb ik geen... Nou, dat, daar ze, is het een reactie niet. op. Daar, want waarom maar, werd die lezing verboden? Omdat daar, daar een, verband, een vergelijking werd gemaakt... tussen de PVV en de NSB mag niet. Maar, Vervolgens maar, zei iemand, oh, waarom mag dat eigenlijk niet? Want is dat dan zo'n rare vergelijking? Ik vind dat een hele terechte vraag. Ik ben het niet met de conclusie eens, maar ik vind dat een hele ja. terechte maar vraag. Maar constateer ik nou eigenlijk dat jullie allebei eigenlijk zeggen... het is niet zinvol om zo'n vergelijking te gebruiken... maar dat Jacques, jij zegt, je moet het sowieso niet doen... en dat Francisco, jij zegt, jawel, je moet het wel doen... om de absurditeiten van aan te tonen. Nou, je moet laten zien dat het, geen, dat het een discussie... wat mijn bezwaar is tegen de, de, de vergelijking onder, onder andere... Maar u biedt het, er een podium voor, hè? Ja, ik, ik bied een podium aan meningen. Dit is een mening die leeft... als je gaat praten op straat met mensen, als je praat in het café... en het gaat over Wilders, zijn er twee mogelijkheden. Of ze vinden hem de nieuwe Messias, of ze vinden hem de nieuwe Hitler. Dat is ongeveer... Ja, ongegeven hem te veel eer. Ja, hm. nou en daar, en daar gaat het over. Dus laten we het daar nou maar eens over hebben. Ik vind dat je Wilders inhoudelijk moet bestrijden. En wat zie je nu gebeuren? Michael blok de auteur van dat artikel, heeft een tweede stuk geschreven... waarin hij perfect aangeeft waar het nou eigenlijk over zou moeten gaan. Dus je ziet dat die leerkurve vrij hoog is. Ja, maar dat... Ik, dit doet me denken aan het voorbeeld wat ik kreeg... van een iemand die verslaafd was geweest tot een middelbare school. Die zei, uh, moet je alles uitproberen wat mogelijk is. Die, ging op de tafel, die liet een leerling op de tafel staan. Die zei, je moet je voorstellen dat het flat is en die springt ervan af. Moet je eerst ervaren alsof het pijnlijk is. Je hoeft het debat echt niet aan te gaan door extreme vergelijkingen aan te gaan, te, te, te neer te zetten. Juist iemand gewoon uitnodigen en eerlijk op zijn merites beoordelen... werkt veel beter. Ik heb een heel simpele ding. Zolang Wilders de Koran met mijn kamp mag vergelijken... mogen wij Wilders met Hitler vergelijken. Zo simpel is het. Jacques, ja, nou enig begrip voor wat Francisco hier zegt? Nee, ja, omdat het mijn kernbezwaar blijft staan... je geeft de mogelijkheid om iemand weg te zetten... Uh in, in, in de sfeer van dat racistisch genocide. En daar moet je bij wegblijven. Er is nooit sprake geweest... Ik hoef Wilders niet te verdedigen, maar er is nooit sprake geweest... dat Wilders uh, systematisch oproept tot geweld of vernietiging van een volk. Dat is ook niet het enige wat Hitler heeft gedaan. Nee, maar weten iedereen. <laughs> dat is het eerste waarmee je Hitler is associeert. En daarom moet je er zo voorzichtig mee. Daar en dan blijven het... bij weg, geef daar geen podium daar voor. Daar is het mee geëindigd. Francisco van Jolen, is het productief... Als jullie dat doen op je website, merken jullie dat, ik het, vind dat het een goede, goed debat ja, oplevert? Ja, ik vind dat het een heel goed debat oplevert. En waarvoor ben ik er vooral goed aan? Nou ja, mijn reden om het online te zetten is ook uitgekomen. Ik dacht op het moment dat we deze discussie aangaan, zal je zien dat die discussie naar een hoger niveau wordt getild En dat gebeurt ook. Het is geen gescheld. Dat is heel belangrijk. Hè? Mensen maken elkaar niet uit voor rotte vis. Er wordt serieus met elkaar gesproken over... is dit nou zinnig om te doen? Zit er een kern van waarheid in? Als dat al erin zit, moet je het er dan toch nog over hebben... En uiteindelijk de vraag: wat moeten we nou eigenlijk met Wilders en hoe kun je het beste weerwoord aan hem geven. Ja. En dat is de discussie die we moeten voeren. Jacques Roosendaal, dat levert het dus wel op, die discussie. Hmm. Is het dan toch nog steeds niet toegestaan, wat jou betreft? Nou ja, ik heb gezegd, in die, de, de saaie stoffige uh, wereld van de academici... vind ik het prima, want dat, ik denk dat je dan... Uh, ja, bijvoorbeeld historische vergelijkingen kan trekken. Maar, maar kernbezwaar blijft staan. Je creëert een sfeer, voor je het weet, van demonisering. Voor je het weet, heb je uh, een veel te zware vergelijking... En, en wordt er geweld bij gehaald. Daar moet je bij wegblijven. Okay, goed, we laten het hierbij. Hartelijk dank, Francisco van Jolen... en Jacques van Rosendaal. En daarmee. Er komt ook een einde aan deze uitzending van Dit is de Dag. Ik verwijs nog even naar de website Dit is de Dag.nu. Na het nieuws van half vier, Vila VPRO met Ger Jochems en Tessel Blok. Ger, wat gaan jullie doen? Hallo Elsbeth. Nou, zaterdag is het, zoals je natuurlijk uiteraard weet, weer dag En ik krijg je ook altijd weer het gezeur wat het Koningshuis kost. Wij gaan het hebben over wat onze monarchie de Nederlandse economie oplevert. En na vier uur in het panel gaat het onder meer over de sombere voorspellingen van de Nederlandse bank. Maar nu eerst het nieuws met Onno duiven de Wit. Radio 1 het NOS Journaal. 14 doden en 20 gewonden, dat is de balans na een explosie in een café... aan het populaire centrale plein van Marrakesh in Marokko. De autoriteiten denken niet dat het gaat om een ongeluk. Als het inderdaad een aanslag is, dan zou het de dodelijkste zijn... in Marokko van de afgelopen acht jaar. Met de jeugdzorg is nog steeds van alles mis. Medewerkers houden zich niet aan de afspraken... en de onderlinge samenwerking schiet geregeld tekort, zegt de inspectie jeugdzorg. Onder meer daardoor overleden vorig jaar in Rotterdam... drie baby's van moeders die bekend waren bij jeugdzorg. Zware kritiek ook op de pensioenfondsen. De Nederlandse Bank vindt dat ze niet genoeg expertise in huis hebben. Daardoor kunnen ze de risico's niet inschatten... en verliezen ze geld op hun beleggingen. De Nederlandse Bank heeft vorig jaar tien pensioenfondsen doorgelicht... en de hele sector schiet nog steeds tekort, is de conclusie. Aardbeienkwekers krijgen alleen een vergunning... om plukkers van buiten de EU te halen... als ze kunnen aantonen dat ze niet genoeg mensen... van binnen de EU kunnen aantrekken. De Tweede Kamer vindt dat te streng, maar minister Kamp vindt van niet... En past de bestaande regels niet aan. En dat is nieuws op dit moment. AMB ah, Verkeersinformatie. Een ongeluk op de A10 West in de richting van Den Haag. Tussen de afrit IJmuiden en de Afrit voor de rij... staat 6 kilometer file. De weg is weer vrij. En op de A12 Den Haag-Utrecht staat er een, een bus in brand. Een bus ja, terug van schoolreis. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug... Daardoor 3 kilometer file. Twee rijstroken zijn er dicht.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn tot half vijf bij u met na vier uur, zoals u dat van ons gewend bent op donderdag, ons economiepanel Klinkende Munt. Daarin gaan wij aan de hand van uh, de bevindingen van de Nederlandse Bank over hoe Nederland er financieel voor staat en hoe Europa er financieel voor staat, zelf de balans opmaken. En we gaan en passant ook even kijken wie de gedroomde opvolger zou moeten zijn van Noud Welling, dat is de president van de Nederlandse Bank die binnenkort opstapt. En voor die tijd... U hoorde het Ger voor het nieuws al even aankondigen. Gaan wij het hebben over wat de monarchie, wat het huis van Oranje ons eigenlijk oplevert als land. Dit in tegenstelling door voor uh, de goede gewoonte die Nederlanders hebben om rond koningin in de dag te gaan kwaken over alles wat dat koningshuis ons kost. Dan was het alleen maar aan beveiliging. Uh, ik geloof in Limburg hè, dit jaar, waar de koninklijke familie Torneveert. is. en Weert. Ja, precies. Goed, dat uh, kunt u zo meteen allemaal bij ons horen. Heeft u zin om zich met ons te bemoeien, met alles wat u bij ons hoort... hebben wij dat natuurlijk graag. Ga naar de site www.vilawpro.nl Dit is Radio 1, Villa VPRO. Zorren en Weert in Limburg die maken zich dus op voor een bezoek ik van de eerst even, familie. Ik dacht dat ik de klimopzaak zouden gaan Oh, de klimopzaak. Je ben mag, je mag ook wel meteen koningin dat in gooien. Ik doen. wil dat heel erg graag, geloof ik. Hier Ga jij De klimopzaak. Het, doe dat. Ja, natuurlijk. De Want klimopzaak. volgens hebben we een, iemand aan de telefoon. En we hebben iemand aan de telefoon. De klimopzaak is de grootste vastgoedvraudezaak uit de uh, geschiedenis van de Fiot, De Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst. Vandaag staan twee voormalig Philips-directeuren voor de rechter. Gerben van der Marel heeft er samen met Vasko van der Boon een boek over geschreven. De vastgoedfraude heet het simpelweg. Gerben, hij is even uit, het, uit de rechtszaak weggelopen. Uh, vandaag was eerst Wil F. aan de beurt. Die is van dat uh, fonds, van Philips. Uh, waar wordt hij van verdacht, Gerben? Ja, hij was de man die eigenlijk 30 jaar lang, of nou moet ik zeggen 20 jaar lang eindverantwoordelijke was... voor de vastgoedportefeuille van het Philips Pensioenfonds... En dat gaat om uh, een bedrag van uh, ongeveer 2 miljard euro. Uh, hij wordt ervan verdacht dat hij vastgoed uh, voor veel te goedkoop heeft verkocht. Aan vriendjes. En onder tafel daar heel veel geld voor heeft teruggekregen. Hmm. Dat is een beetje waar alle mensen die terecht staan in deze klimopfraude... maar van verdacht worden, hè? Het is eigenlijk allemaal ja. wel onder één noemer te vangen. Eigenlijk een om er één noemen te vangen. Uh, wel één verschil uh, voor de liefhebbers. Ja. De meeste mensen, de directeur, die directeur, liet zich pas na hun dienstverband betalen. Hè. Dus eigenlijk deden ze wat de vriendjes wilden. Mm -hmm. En dan incasseerden ze dat geld nog niet onder tafel. Maar dat liet ze uitbetalen pas na hun dienstverband. En dan deden, doen ze alsof ze daar heel hard voor gewerkt hebben. En deze meneer wil F... Die liet ook al tijdens zijn dienstverband bij Philips liet hij al euh, nou zeker 10 miljoen naar geheime BV's lopen. Wat was nou het opmerkelijkste wat je vandaag gehoord hebt? Nou, kijk, waar je echt van je stoel van valt zijn, de, zijn toch de bedragen. Uh. Uh, er is dus 10 miljoen naar hem toegegaan. En daarbovenop is hem nog eens 23 miljoen euro beloofd. En uh, daar heb je het ongeveer, nou ja, voor een man die, die een jaarsalaris salaris van, van 100.000 euro netto... Uh, zijn dit zijn dit soort vragen natuurlijk nog steeds enorm ja. uh, dat is uh, 300 keer zijn uh, nettojaarsverlaag en uh, ja dat maakt deze deze zaak natuurlijk stuitend. En vandaag is het natuurlijk, het gaat over Philips Pensioenfonds. Ja. Dus wie is nou uiteindelijk de gedupeerde? Dat zijn al die mensen, 130.000 mensen... die voor Philips werken of gewerkt hebben. En dat is natuurlijk schrijnend. Die het toch al zo ja. moeilijk hebben. Ik bedoel, de pensioenfonds hebben het al zo moeilijk. En de mensen die pensioen moeten vangen zometeen. Het is al Echt? allemaal zo onzeker. En dan krijg je dit er nog eens fijntjes bovenop. Ja, en het is natuurlijk, als je het hebt over graaien... in de het, het top van het bedrijfsleven... er wordt natuurlijk vaak over gesproken. en In de Kamer ook... Maar ja, dit is, um, hè, als je de verdenkingen van het OM in ieder geval volgt... Dit, dit is excessief. Uh, dit is eigenlijk nog nooit vertoond in het Nederlandse bedrijfsleven. Via het uh. ANP zijpelde door dat uh, een van de verdachten... dat zou die wil even kunnen zijn, gezegd heeft... ja zeg, ik, ik ontken alles, want je kan met, met cijfertjes makkelijk goochelen. <laughs> Wat <het laughs> natuurlijk heel pikant is dat hij dat zelf zegt. En hij zegt, ja, um, er zijn taxateurs die al dat vastgoed... gewoon veel te laag getaxeerd hebben. Laat die maar voor de rechter uh, hun verhaal komen doen, want het ligt aan hen. Ja, dat is, het is wel een beetje waar, want... He, wat vastgoed is eigenlijk wat de gek ervoor geeft. Kijk, je kan wel een huis taxeren. He, dat is dan net zoveel waard als het huis van je buren. wat dan uh, vorige maand is verkocht. Dat is makkelijk. Uh, maar vastgoed taxeren is, is inderdaad veel moeilijker. En als je gaan, gaat, nee, het gaat om een bedrag van 300 miljoen. en als je er een paar procent na zit. He, dan is het in absolute termen heel veel geld maar relatief niet zoveel meer. Uh, maar het OM die concentreert zich. Het is heel moeilijk te zeggen van... heeft Philips nou heel veel te weinig gehad voor dat vastgoed? Dan moet je het eigenlijk wetenschappelijk gaan vaststellen. Nee. En het is wel zo, je kan gewoon een taxateur vinden, hè? ga maar shoppen... Uh, die uiteindelijk uh, deze de Philips-directeur uh, gelijk geeft. Dus het OM richt zich eigenlijk veel meer op de andere kant van het verhaal. Dat, is namelijk de, dat zijn de ontvangsten, hè? de geheime winddelingen... de geheime miljoenen die hij naar ze toe geschoven kreeg. Ja. Uh, niet zozeer de schade die Fides heeft geleden, maar veel meer. Nou, leg dan eens uit waarom je dan al dat geld heeft gekregen. Ja. Hoe lang gaat dat nog door, Gerben? Dit, dit proces gaat nog in ieder geval door tot de hele zomer. Okay. Uh, deze, ik heb nu twee philips directeuren staan hier voor het hekje. Uh, en dat gaat uh, morgen nog door en, en volgende week. Uh, en wat dat betreft is het, is het een heel belangrijk moment eigenlijk in het midden van het, uh, ja, van het proces dat iets van 40, 50 uh, dagen duurt. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan je binnenkort weer bellen, Gerben. Hartelijk dank. Germa van der Marel was dat. Tijd nu voor onze serie mini-documentaires. Ze duren slechts één minuut. Pst. Eén minuut. Mijn moeder was een echte huisvrouw. Dus ze stelde de eer in om het huishouden zo efficiënt mogelijk te bestieren. Als kind vond ik dat verschrikkelijk. Iedere avond als mijn ouders naar bed gingen... zetten ze de waakvlam uit van de gijzer. Zodat er s'nachts geen gas verspild werd. Als wij plastic zakjes hadden... dan werden die niet weggegooid, maar omgespoeld en aan de waslijn gehangen. En als ik dan naar school ging met boterhammen... dan gingen die boterhammen in zo'n gebruikte plastic zak. Dat vond ik natuurlijk onwijs gênant, weet je. Iedereen had een prefab boterhamzakje. Maar ik had dan bijvoorbeeld een, een te groot boterhamzakje... waar daarvoor een heel brood in had gezeten. Maar... Uiteindelijk zou het de wereld ten goede komen als iedereen zo was als mijn moeder. Het zat gewoon gelijk eigenlijk. En soms als ik de laatste boterham uit een broodzak haal... dan neem ik mijn maar ook in die zak mee naar mijn werk. Misschien zou ik bij mijn eigen kinderen ook denken... van: dan moet je niet moeilijk over doen. En tegen ze laten ook van die oude wat gelijk. U hoorde één minuut gemaakt door Katinka Beer. En meer één minuten kunt u vinden op wwwvpronl slash 1 minuut. So De waren dit uit Seattle met het nummer Montezuma. Toorn en Weert in Limburg Die, uh, maken zich op voor een bezoek van de koninklijke familie op Koninginnedag... aanstaande zaterdag. Gaat natuurlijk gepaard met enorme veiligheidsmaatregelen. En dan uh, reist al snel de vraag in Nederland... wat kost dat allemaal wel niet? Nou, Dat kost natuurlijk handenvol geld. Maar de monarchie kost sowieso handenvol geld. En wij uh, worden ook nooit moe om dat flink te benadrukken en daar onze zorgen over te uiten. Of er over er te al... kankeren gewoon. En er komt er altijd weer iemand die roept dat een presidentschap nog veel meer kost, enzovoort, enzovoort. Precies, maar het is natuurlijk wel leuk om eens te kijken naar de andere kant van de medaille. Om, namelijk om te kijken hoeveel uh, het Koningshuis ons oplevert. Nou, oud-minister Zalm, oud-minister van, uh, oud -minister van uh, Financiën... heeft een paar jaar geleden laten berekenen dat wat het ons kost... Hè, 39 miljoen per jaar is ongeveer. Ja. Dat hebben we het over een paar jaar geleden. Steven Sarvati is hier bij ons op bezoek. Hartelijk welkom. Hallo. Directeur van Vermogensbeheerder van Wijk en Oostveen. En hij heeft uitgerekend vorig jaar, meen ik al... wat het Koningshuis het land opbrengt. Of is dat een beetje te kort door de bocht? Kan je nou, dat wel zo dat zeggen? Is, we hebben het niet helemaal uitgerekend. Je kan het herleiden uit een, uit een onderzoek uh, van uh, eh, econoom Harry van Dalen... Die heeft uh, onderzocht van hoe stabiel is een, uh, is een land is wat, uh, wat een koninkrijk is. En in, in hoeverre die stabiliteit een grotere economische groei geeft aan dat land. Dus, okay, dus hoeveel de stabiliteit van het hebben van een koning... Ja. bijdraagt aan, daadwerkelijk aan de economie. Klopt. En die is erachter gekomen dat als je een stabiel uh, koningsrijk hebt... dat de, de, de economische groei per jaar ongeveer 1% hoger ligt dan wanneer je dat niet zou hebben. En hoeveel is dat dan, geef, eens, geef eens nu bedragen, hoeveel leveren de oranje's ons Als je dat vasthoudt op? Ja, ja, als je dat, ja, dan zal je ergens tussen de 4 en de 5 miljard per jaar moeten uitkomen. En dat, dat brengt ook met zich mee dat koningin Beatrix eigenlijk meer een, een, een merk... Eigenlijk, hmm. net zoals Coca Cola. Er zijn ook uh, een. <laughs> <Dat is> geweldig, <laughs> ja, ook met gadgets en zo. Nou ja, bijna. De van de koningin. Bijna wel. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen. Die zijn natuurlijk dol op het koningshuis uh, in Nederland ah. en dragen het op handen. Maar even nog terug, één stapje: dat uh, verhaal van die Harry van Deren, die econoom. Hoe herleid je nou stabiliteit naar delen van economische groei? Nou ja, dat heeft onder andere te maken met hoe wordt een land in het, in het, in het buitenland ervaren. En als je naar Nederland kijkt, we zijn niet zo'n heel groot land, maar we zijn dan een handelsnatie. We komen overal. En uh, als je kijkt naar koningin Beatrix, hè, die doet dat al jaren. Die, die draagt Nederland uit in het buitenland, heeft mm -hmm. uitstekende contacten. En als je kijkt waar zij op staatsbezoek gaat, hè, dan zie je vaak dat daar handelsmissies uh, uit ja. voortvloeien. Dat veel bedrijven die gaan dan mee en, en daar, daar vloeien dan weer contracten uit voort. En zo, zo moet je zien dat dan... Maar uh, dan is zij dus eigenlijk gewoon een soort... Uh, uh, zij zij effent het pad voor de Nederlandse handelsmissie die in haar gevolg is. Ja. En zonder haar zouden er misschien wat meer deuren dicht blijven. Is uh, dat voor dat dat heel simpel is, het verhaal? Uh, dat zou, zou je dat zeker kunnen stellen. Uh, hè, want als je kijkt naar koningin Beatrice, die doet het, uh, meen ik, al 31 jaar... En dat betekent dat ze in die periode heeft ze natuurlijk met allerlei staatshoofden, ook andere koningen en koninginnen, contacten gelegd. En dat is ook bijvoorbeeld het verschil wanneer je geen koningshuis hebt, maar bijvoorbeeld een president hebt. Ja, een president heeft maar een beperkte duur. Mm -hmm. En als die weer weggaat, dan wil ik niet zeggen dat die contacten helemaal uh, uh, kwijt zijn. Mm -hmm. Maar dat heeft natuurlijk een hele andere impact dan wanneer je daar inderdaad een, een koningin hebt zitten die. Uh, op een hele statige manier, 31 jaar, uh, dat uh, doet. Dus als uh, Willem-Alexander straks koning is... en hij neemt het netwerk en de contacten van zijn moeder over... dan zal dat gewoon voortgezet worden, weer die 4 miljard per jaar? In principe wel. Het is natuurlijk altijd zo... maar dat zie je ook in het bedrijfsleven, dat op het moment dat... Uh, er een opvolger komt, en zo kan je Prins Willem-Alexander natuurlijk wel betitelen... dan is het altijd even wennen aan de, de, de nieuwe persoon die dan aan het roer staat. Mm -hmm. En uh, dat is denk ik ook wat hij nu aan het doen is. Hij is zich heel erg aan het inwerken, aan de contacten aan het opdoen. Nou, en, veel met zijn moeder op stap ook? Veel met zijn moeder op stap, ja, dat klinkt wat apart. Maar in dit geval is het denk ik voor ons heel gunstig, uh, economisch gezien. En uh, dus ik, ik verwacht er eigenlijk helemaal geen, geen grote hiccups. En het is iets anders dan wat altijd gezegd werd... dat uh, de vader van uh, koningin Beatrix, Prins Bernhard... ook zo goed was voor het Nederlandse zakenleven. Maar die deed het wat onorthodoxer af en toe. Die deed dat... het op een iets andere manier, ja. ja. Dat, uh, dat klopt. En, uh, nou ja, het is ook een maar het scheen ook geen windeieren gelegd te hebben, toch? Nou ja, dat, dat is denk ik weer een ander onderzoek. Uh, uh, <laughs> ik, ik, dat weet ik niet. Ik weet wel dat... Uh, hoe je het bekijkt, bekijk je het. Ik denk dat Nederland, uh, zowel in Nederland zelf... als ook in het buitenland, uh, een hele goede naam heeft. Mm -hmm. En dat dat mede te danken is aan de wijze... waarop uh, het Koningshuis dat overal uh, al doet. He, ja. Zoals laatst recentelijk in Duitsland. Uh, ik weet zeker, daar zijn ook weer uh, talloze uh, bedrijven meegegaan... in dat staatsbezoek uh, waar, uh, waar wij dan allemaal uh, uiteindelijk ja. van profiteren. Waarom heeft Wijs Van Oostvind het eigenlijk uitgezocht? Zomaar voor de, voor de gein? Nou, dat willen we wel eens weten eigenlijk. Nee, we geven een blad uit, geld en beleggen. En we mm -hmm. hebben daar een eigen redactie. En uh, zo af en toe dan uh, onderzoeken we bepaalde dingen. En uh, het vloeide eigenlijk voort uit het feit... En, en je zei het er straks al... dat in Nederland wordt heel vaak geroepen hè, wat iets kost. En, en, het gaat uh, altijd om kostenbaten. Ja. Of je voor of tegen iets bent. Klopt, ja. klopt. En uh, als je dan op een gegeven moment met een andere bril naar iets kijkt... en je gaat dan stapsgewijs staps, uh, ga dan kijken van jongens, uh, uh, klopt dat? Is het inderdaad zo dat het Koningshuis wat oplevert? Hoe zou je dat eventueel kunnen onderbouwen? Nou, dan loop je tegen dit soort onderzoeken aan. En uh, op basis daarvan geef je in ieder geval een andere kijk tegen uh, het Koningshuis dan alleen maar te roepen... jongens, ja. het kost zo verschrikkelijk veel geld. Ja. Even iets anders nou uh, nog. Uh, via uh, uw vermogensbeheerbedrijf, uh, Wijzen van Oostveen... Ja. Uh, konden mensen aandelen kopen in uh, Lehman Brothers, de grote bank. Dat was natuurlijk, die bank die was natuurlijk uh, eigenlijk uh, zo onverzettelijk en onaantastbaar als de Mont Blanc. Die is toch failliet gegaan. Klopt. En die mensen die hebben u aansprakelijk gesteld van... ja, we hebben via jullie uh, geld verloren. Op, we willen 10 miljoen. U heeft de rechter laatst uitgesproken, dat hoeft niet. Klopt. Wat was zijn belangrijkste reden om dat uh, te zeggen? Nou, de belangrijkste reden was eigenlijk dat... Um, uh, de, de reclamematerialen materialen uh, transparant waren... en een duidelijk beeld gaven van datgene wat men uiteindelijk heeft gekocht. De beleggers spiegelden voor dat ze ergens ingetrapt waren. Precies, en in dit geval... Ja, precies, dat... want het is dan dus zo dat wat, wat uw bedrijf doet... is uh, adviseren om... He, beleg, mensen willen hun geld kwijt, u adviseert beleg daarin en doet dat voor hen. En Lehman Bank, wat Gerald al zei, Mastodon nooit om ver te krijgen... en die had allerlei producten uh, werden aangeboden. En dat doet u dan, maakt daar een brochure van... Dat doet uw bedrijf en biedt dat aan de beleggers aan. En wat zij nu zeiden was... U heeft eigenlijk gewoon gelogen in, in, in, in die brochure. En de rechter heeft gezegd... Onzin, aan die brochure heeft het niet gelegen. Die, ba die bank is gewoon omgevallen, sorry. Daar Klopt. kan uw bedrijf niks aan doen. Klopt, daar komt kort gezegd op neer. Als je kijkt naar, uh, naar, naar Lehman Brothers. Het, tegenwoordig is het ook zo... Je hebt voor en na Lehman Brothers. Lehman Brothers is een soort eikpunt geworden... in de hele financiële crisis. Ja. Een bank met een, een balans totaal... van meer dan uh, 600 miljard dollar, uh, waarvan iedereen dacht dat die overeind uh, gehouden zou worden, waar iedereen van dacht nou, die, die, die wordt net als anderen gered, uh, ja, die hebben ze toch failliet laten gaan. Zo is het dan als je achteraf de verhalen uh, leest en, en, en, en de mensen hoort die daarbij betrokken zijn geweest, is dat eigenlijk zo gegaan. En daar zijn heel veel uh, gedupeerde beleggers uit voortgevloeid. Was u zelf als, als, als, als, als bedrijf ook niet dan verbijsterd? En dan heb je nu, niet ook meteen, grijp je niet naar je hoofd en denk je... Oh, wat gebeurt ons nou en onze klanten, wat moet dit? dit heb je, hoe kan dit? Je ja, kan me je dat voorstellen kost... dat je echt totaal in een put zakt. Nou ja, dat kan op dat moment natuurlijk niet. Uh, <laughs> want, uh, je moet je kop erbij houden. Je moet je kop erbij houden, inderdaad. En uh, je moet op dat moment acteren, want... Uh, uh, zoiets verwacht je niet. En, uh, en ik denk dat dat, dat, heb, dat heeft niemand verwacht. Dit is een spelletje geweest. Tenminste, zo bekijken wij het. is een spelletje geweest in Amerika op hoog niveau. Noem je het echt een spelletje? Nou ja, als je hoort, als je goed leest. wat daar de beleidsmakers destijds allemaal hebben gedaan. En hoe. Uh, uh, het, het, is, het is vergelijkbaar bijvoorbeeld met het boek van uh, Jeroen Smit van en Amro. Daar zie je ook dat een relatief klein groepje mannen in dit geval, uh, het lot bepalen van een enorm grote bank. Ja. En dat is in dit geval bij Lehman Brothers niet anders geweest. Ja. Even nog iets anders. We kwamen ook tegen. Kijk, een van de grote oorzaken van die, van die financiële crisis is natuurlijk. Die gebundelde giftige financiële producten. Daar zitten hypotheken in. Goede hypotheken, maar ook heel veel hele slechte hypotheken. Van mensen die dat, die hypotheek nooit hadden mogen hebben. Ze hem nooit zouden kunnen betalen. Hoeveel gift erin zit. Hoeveel niet te betalen. En uh, schuldig niet voldaan zouden worden. Is allemaal niet vast te stellen. Maar nu lezen wij in een artikel dat het niveau van het aantal financiële producten van deze aard weer terug is op het niveau van voor de crisis. Hoe is dat te verklaren? Nou ja, of, dat, of Dat is dan één artikel. Of dat, dat daadwerkelijk zo is, dat, dat kan ik niet uh, beoordelen. Wat wel zo is, is dat uiteraard die crisis heeft geleid tot een uh, veel groter inzicht. Hè, er is ontzettend veel onderzoek gedaan naar dit soort constructies. En als je kijkt naar alle toezichthoudende instellingen, niet alleen in Nederland, maar ook in, in Europa... Uh, die zijn heel erg gespitst op het voorkomen van zeg maar, een, een, een nieuwe crisis... Uh, voortvloeiende uit dit soort constructies. Dat dat dus niet meer kan gaan gebeuren. Uitsluiten kan je natuurlijk nooit. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat... Uh, uh, dat dat er nog steeds uh, producten worden gemaakt die ze worden samengesteld. Maar dat dat over het algemeen toch bijzonder transparant gebeurt. En inzichtelijk voor, uh, voor de belegger. Daar is het toezicht ook beter op, natuurlijk. Nou, uh, um, meenden wij ook dat u, u bent, dus door de rechter in het gelijk gesteld. dat u niet aansprakelijk bent als beleggingsadviseur. om te compenseren wat ze door het omvallen van Lehman kwijt zijn geraakt. Maar zegt u, wij kunnen misschien wel wat anders voor die geduld gedupeerde doen, want u heeft natuurlijk gedupeerde klanten. Ja. Wat is dat wat u eventueel nog voor ze kan doen? Nog iets, of iets van geld binnen zien te halen? Nou, wat we hebben gedaan is um, bij een faillissement uh, als belegger kan je eigenlijk maar één ding doen, dat is wachten tot er een boedeluitkering plaatsvindt en dan afwachten wat dat dan is. Uh, in dit geval is er binnen de professionele markt... zijn er partijen die, uh, dat heet dan papier uh, opkopen. En daarvan hebben wij gezegd, nou ja, als mensen dat willen... Mm -hmm. als ze zeggen, nou ja, we willen niet wachten tot het einde, maar we willen nu... dan hebben we daarin gefaciliteerd om ervoor te zorgen dat mensen die... Stukken konden verkopen. Hmm. Dat is eigenlijk. En zijn er veel is... mensen op ingegaan, toch nog? Daar zijn er redelijk wat mensen op hmm. ingegaan. En adviseren jullie dan ook van: ik zou het nee. nu gelijk van de hand doen? Nee, nee dat doe ik niet. niet. Nee, nee omdat, het, omdat het ongewis is wat, wat de uitkomst is. Het, eh, als je nu verkoopt, heb je, heb je nu inderdaad geld. Als je dat niet doet, dan kan het straks moet Je afwachten wat er uit de boedel komt, en dat kan meer of minder zijn. Dat is, ja. daar is niks van te zeggen. Ja. Als met een pistool op je borst, als je het dan zou moeten <lacht> zeggen, een god moest, moest, moest nemen. Nou ja, dan als adviseur zou ik nog steeds niks zeggen. Want je, je, je, alles wat je zegt is, is, is, verkeerd. is verkeerd. Ja, ja, dus, okay. uh, ja, ja. Goed, jij blijft nog even zitten voor ons panel na ja. vieren. Steven Savati was dat, die u dus zo meteen hoort. Hij is van uh, vermogensbeheerder van Wijk en Oostveen. Zometeen hoort u hem in Klinkende van Wijk van Oostveen. ja. ja. Iets anders, bij archeologie, dan denk je natuurlijk aan vele duizenden jaren geleden. Of in ieder geval enkele honderd jaren geleden. Maar toch zeker niet aan de Tweede Wereldoorlog. En toch wordt er inmiddels volop archeologisch onderzoek gedaan naar deze periode. De collega's van het programma Labyrinth doen uitgebreid verslag van dit onderzoek naar WO2... in de uitzending van aanstaande zondagavond. In studio Gerda Bosman van Labyrinth, hallo. Hallo. Hi Gerda. Uh, in Duitsland gebeurt het onderzoek al langer, hè? Nou, ook in Nederland. Wat is het eerste project waar ze mee bezig zijn? Nou, ik weet niet precies de volgorde. Hoor. Het begint natuurlijk met uh, kleinere opgravingen en incidentele opgravingen. Ja. Er wordt wel eens een bom gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Of een vliegtuig. Maar dan, maar, dan er uh, wordt er toch niet gericht uh, gegraven? Die komt, komt men tegen. Precies, dus, die ja. komt men, die komt men ja. meestal, kom meestal gewoon tegen. En in dit geval uh, gaat het om um, uh, ja, de... Eigenlijk, voor het onderzoek waar we een reportage voor hebben gemaakt... voor aanstaande zondag gaat het over de uh, reconstructie... van het uh, kampterrein van uh, Concentratiekamp Amersfoort. Mm -hmm. En daar hebben ze de oude contouren van... In kaart gebracht en op bepaalde plekken waar je kan verwachten dat er bijvoorbeeld loopgraven zijn, schuttersputjes, daar zijn ze nu aan het graven. Dat was het politie-liches-doorgangslager, hè? Ja. ja. Waarom hebben ze dat uh, genomen? Wat verwachten ze daar? Wat, wat is daar historisch interessant aan? Nou, er is heel weinig. Uh, nog, nog, er staat er nog overeind. Alle barakken zijn weg. Er staat hmm. nog één oude wachttoren en zelfs die is niet uh, helemaal origineel. En uh, ja, als je, als, als je nu niet bewaart wat er is, dan gaat het echt helemaal weg. En ja. Het mooie nu is dat er nog mensen zijn die kunnen vertellen over de plek. Dat maakt het ook zo gek, lijkt me. Ja. Dat lijkt me zo in ja. tegenstelling tot, tot al het archeologisch onderzoek... wat je voor ogen hebt. Dat er gewoon mensen bij staan die zeggen... oh ja, kijk, ik herken het. Ja. Ja. Ja. Zo was het. Dat, ja. Alsof je toet aan Kamel vraagt... vertel eens, joh, wat heb je allemaal meegenomen hier? Ja. Ja. Ja. Ja. Liep, liepen die uh, slippers nou lekker? Ja. Ja. Ja. Goed, dat ja. is dus in Nederland kamp Amersfoort. In Duitsland gebeurt het in Saxenaus al... En je bent op beide plekken geweest om rapportagetjes ja. te maken. Zullen we even naar een heel klein stukje luisteren uit de uitzending van aanstaande zondagavond. Oké, je kunt zien, ik most of the porcelain is from de dynastische tijd. Yes, zoals hier ziet, Rijks. Ik op de bodem van het bord met het fabriek, teken van de fabriek en SS Reich 1940. Het is een heel famous victory voor Potsdam until today. Wat, wat was dit wat precies? Ja, wat het is een, een beetje een, uh, is een, een, beetje een, een rommelig stukje. Ja, Zaken, ja, is het was ja, geen put of zo met haar. Nee, nee, het was oh. geen put. Het was het oude trafohuis. Net buiten het uh, kampterrein van Sachsenhausen. Ja. En daar staan in een... Uh, heet het, het kamp zelf. Ja, ja klopt. En uh, daar staan een aantal houten stellingen. En daar staan allemaal bananendozen in. En in die bananendozen zitten alle vondsten op materiaal gesorteerd, mm -hmm. Dus keramiek bij keramiek, glas bij glas, ijzer bij ijzer. Ja. En uh, ze trekt daar een aantal dozen tevoorschijn. Waaronder eentje met allemaal uh, scherven van ja, gushir, waar, waar je op de vaatwerk. vaatwerk. Vaatwerk, ja. ja. Hutsche Reuter, dat is een heel bekend... Uh, ja, nou, dat, dat vertelt ze dus ook in dit fragment. Het ah, ja. is dus uh, een, uh, een fabrikant die uh, speciaal het servies voor de SS maakte. En dat kan je dus aan de onderkant ook zien. Dus dat staat een ss teken onderop. En uh, die fabriek die bestaat nog steeds. Oh ja. Ja. Hmm. Zeg, en wat voor archeologen zijn dit die dat doen? Zijn dat omgeschoolde archeologen die onderzoek deden naar jagers verzamelaars? Of, nee, nee of ze zijn ze... niet omgeschold. Nee hoor, dat hoeft ook niet. Want uh, nee. ze doen exact hetzelfde werk. Ja. En uh, ze pellen uh, feitelijk gewoon laagje voor laagje af, maar dan naar beneden, zeg maar. En uh, ja, volgens mij heb je daar exact dezelfde uh, ja. vaardigheden van nodig. Waar gebeurt dit nog meer in de wereld? Dus archeologie naar tamelijk recente gebeurtenissen? Bijvoorbeeld de Amerikaanse burgeroorlog. Wordt daar archeologisch onderzoek naar gedaan? Dat zou ik eigenlijk niet weten. Nee. Nee. Maar dat is alweer zoveel verder geleden. Inderdaad, Dit is zo is recent. Waar, ja. Dit lijkt nog zo tastbaar. Is het ja. dus ook? Ja, maar het is niet heel nieuw. In de jaren tachtig zijn ze ook al begonnen met uh, uh, het afgraven van... of uh, het onderzoek doen naar... Uh, uh, Treblinka en Sobibor En uh, welzijds van die vernietigingskampen. Nee. Maar is het in dit geval eigenlijk ook nog niet... we hebben eigenlijk geen tijd meer... meer dat je dat alles wat er is, wat je wel ja. weet, wilt bewaren... dan dat je nog heel erg opkijkt van wat je vindt? In het geval van de totaal vernietigde vernietigingskampen... haal je echt dingen naar boven die je niet wist. Dus okay. je haalt gewoon feitenmateriaal naar boven. Labyrinth, aanstaande zondag van 8 tot 9 ja. op Radio 1. Gerne Allemaal posten. kijken. Zo is het, dankjewel. Of luisteren. luisteren. We gaan eventjes luisteren naar uh, het grote wereldnieuws... en weer en verkeer en ongetwijfeld commerciële boodschappen. En daarna is Villa WPRO bij u terug... met, zoals gezegd, ons economiepanel Klinkende Munt. Blijft u luisteren tot stand. Radio 1 en de strijd om de kampioenschaal. Jaargang 2011. Paniek, paniek, paniek! Wie gaat het worden? Twente, Ajax...